7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Verdeelde reacties op gewijzigd regeerakkoord. Inval in huis van ex-minares Petraeus. En mogelijk meer tijd voor Griekse hervormingen. Oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP... hebben positief gereageerd op de veranderingen in het regeerakkoord. De SP, de PVV en 50 blijven kritisch.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 Nijmeijer sloot zich tien jaar geleden aan bij de Quirilla-beweging. Ze is op dit moment in Cuba voor onderhandelingen met de Colombiaanse regering. Nijmeijer treedt daarbij op als woordvoerder van de FARC. Zes Arabische golfstaten hebben de Syrische Nationale Coalitie erkend... als legitieme vertegenwoordiger van Syrië. De coalitie werd zondag opgericht... en is een samenwerking van verschillende oppositiegroepen. Gisteravond vergaderde de Arabische Liga in de Egyptische hoofdstad Cairo over de situatie in Syrië. De Liga roept andere Syrische oppositiegroepen op zich ook bij de coalitie te voeren. Onder de zes landen die de oppositie hebben erkend als vertegenwoordiger van het Syrische volk zijn Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Tennis' Novak Djokovic heeft de ATP World Tour op zijn naam geschreven. In de finale versloeg hij de nummer 1 van de wereld, zijn rivaal Roger Federer, in twee sets met 7-6 en 7-5. In beide sets moest Djokovic een achterstand op Federer goed maken. Het is de tweede keer dat Djokovic de ATP World Tour wint. Dan het weer nog, bewolkt en wat motregen. Later van het zuidoosten uit droog en wat zon en het wordt 9 graden. Morgen en de dagen daarna grijs door laaggangende bewolking... en mist, s'nachts minima in het binnenland rond het vriespunt... overdag maximaal rond 10 graden. AMDB Verkeersinformatie. Dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. De langste file staat momenteel op de a 28 zwolle richting Utrecht... tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast...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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ja, de heren stonden stevig te communiceren. Ik realiseer me ook dat ik het vertrouwen zal moeten herstellen. In mij en in dit kabinet. Ik ben vast van plan om dat gedeukte vertrouwen weer te herstellen. Excuses van premier Rutte, PvdA-fractieleider Samson valt het gedoe. Het moet anders en beter voortaan. Nou, de vraag is alleen of dit gewonde dier niet steeds opnieuw zal worden aangevallen.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 dat die fouten toe leidt dat het kabinet geen stabiele start heeft. En daarover heb ik mij vervolgens verstaan met de leider van de Partij van de Arbeid. Volgens mij zijn we alle twee de winnaar van dit probleem. Want uiteindelijk hebben we het opgelost in goede sfeer. In wat mij betreft ook nog steeds grote snelheid. En kunnen we nu verder als coalitie. Dat nou, dan moet ik allemaal nog blijken of er winnaars zijn uiteindelijk. We gaan naar Den Haag, verslaggever Marcel Bril. Marcel, een optimistisch eind, hè, horen we van Samson? Ja. Wat ook opvalt is dat Rutte zijn excuses aanbiedt. Um, hij gaat door het stof. Was dit de enige manier om de geest, waar we het al meerdere keren over hebben gehad, weer terug de fles in te krijgen? Ja, hij kon eigenlijk niet echt anders. Hoor. Je merkt dat ze allebei toch best geschrokken zijn van de ontstaande commotie. Er was zoveel kritiek, zoveel onbegrip over die inkomensafhankelijke zorgpremie... dat er niks anders op staat dan die maatregelen aan te passen. En in het geval van Rutte ook maar uit jezelf te zeggen... dat je een enorme blunder hebt begaan. Wat natuurlijk wel de vraag is is of al die boze mensen... die de afgelopen dagen het vertrouwen in de VVD, in Rutte... en het kabinet zijn kwijtgeraakt, of die nu zeggen... excuses aanvaard, we staan weer helemaal achter je markt. Dat is moeilijk te zeggen op dit moment, want een onderhandelaar... die uh, graag premier wil worden, maar die niet uh, overziet... wat een hele belangrijke maatregel voor gevolgen heeft voor de achterban... Ja, die moet wel heel hard werken werken, denk ik, om dat vertrouwen weer terug te winnen. Maar Marcel zat er voor Samsung ook niks anders op dan de helpende hand toe te steken... dan de bereidheid te tonen het akkoord maar weer open te breken. Nou, zelf zeggen ze als de VVD een probleem heeft, dan uh, heeft de hele coalitie een probleem. En wil je een stabiel kabinet hebben de komende tijd, dan moet je elkaar helpen. Dus in die zin zat er voor Samsung niet zo heel veel anders op. Bovendien hoorde je in de achterban van de PvdA ook gemopper over de gevolgen... van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Dus hebben ze bij de PvdA een knopen geteld, zijn aan tafel gaan zitten... en uh, weer op onderdelen delen gaan onderhandelen. Kan jij... Um... Misschien even in een paar zinnen uitleggen wat er nou veranderd is. Ja, dat is allemaal erg ingewikkeld. Dus ik zeg direct, ik zal de uh, details zal ik niet op gaan sommen, dat moeten mensen maar uh, even nagaan lezen. Maar de inkomensafhankelijke zorgpremie gaat het dus niet komen. Met als gevolg dat de zorgtoeslag uh, blijft ook. Maar om toch aan de eis van de PvdA uh, te voldoen om de inkomensverschillen kleiner te maken tussen arm en rijk, wordt het belastingstelsel aangepast. Uh, maar uh, een belastingverlaging van de hele tweede en derde schijf, dat zit er niet in. Dat was dat was oorspronkelijk wel het plan. Wel krijgen lagere inkomens meer belastingkorting dan de hogere. Met als gevolg dat mensen die meer verdienen... ook meer belasting moeten gaan betalen. En verdien je minder, dan ben je ook minder aan belasting kwijt. Dat heeft wel een negatief gevolg voor de PvdA... ten opzichte van het eerdere plan. Want deze veranderende methode van nivelleren, zoals dat heet... die, uh, ja, die levert eigenlijk een minder uh, verkleining van die inkomensverschillen op... Ja. Dan, wat, wat, dan was bedacht oorspronkelijk. Oké, okay, maar dus wel uh, lagere belastingkorting... Druk voor lagere inkomens Precies. en iets minder voordeel voor de hogere inkomens. Zo is dat. En zo verklein je dus uiteindelijk wel de inkomensverschillen, wat een wens is van de PVDA, maar minder dan oorspronkelijk. Ja, minder dan oorspronkelijk betekent dat de Partij van de Arbeid gecompenseerd moest worden. Wat zo hadden ze het. daarvoor bedacht? Nou ja, er gaat uh, 250 miljoen euro naar het verzachten van ingrepen in de WW en het ontslagrecht. Dat is een heel belangrijk punt uh, voor de PVDA. Ingrepen waar de achterband van die partij erg veel moeite mee heeft en de vakbond ook. En, en die verzachting zou ervoor kunnen zorgen dat er zes maanden langer WW kan gaan komen dan de plannen die er nu liggen. Het is nog niet zeker of het zo ook uitpakt, want dat moet allemaal nog overleg worden met de vakbonden. Nou, dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen en daar moet de VVD een offer doen. Een flinke ook geld dat voor infrastructuur, dat zijn wegen en zo, en ja, asfalt, wat het geld dat daarvoor gereserveerd was, een heel belangrijk punt overigens voor de VVD, dat wordt daar weggehaald bij die wegen. Ja, en, en dat is echt iets wat de VVD moest slikken om de PvdA ook zo ver te krijgen om het regeerakkoord aan te passen. Nou, is natuurlijk de vraag: we refereerden daar net al eventjes aan, Marcel, of um, dit dier niet al te gewond is inmiddels. Um, waardoor het zoals in de dierenrijk gebeurt steeds opnieuw zal worden aangevallen. Um, we gaan hier uitgebreid nog verder over praten, uiteraard later in de uitzending. Maar wat is jouw inschatting? Ja, dat, dat is wel. Kijk, dat is wel de vraag. Kijk, ze hebben nu de valse start hebben ze nu hersteld, vinden ze zelf. Maar je hoort ook vanuit de oppositiepartijen al flinke gemoppen uh, over dat de plannen niet al uh, te veel zijn aangepast. Dus ja, en, en je weet uh, ook absoluut niet wat, wat, wat de rest van uh, de tijd nog aan zit te komen... Nee. als er uh, plannen worden uitgewerkt. Want ja, uh, een regeerakkoord is natuurlijk redelijk globaal. Maar wat gebeurt er als je uh, andere plannen definitief uit gaat uh, werken? Kom je dan ook nog dingen tegen? Dus ja, uh, ze zijn wel een beetje opgelucht bij de VVD en de PvdA... dat ze dit hebben opgelost. Maar ze realiseren zich ook wel dat er nog veel aankomt... en dat het nog een spannende tijd wordt. Goed. Marcel Bril, dank je wel voor nu. Griekenland, ook in de economische problemen, nog veel dieper... maar krijgt nu respijt. Het land krijgt extra geld van Europa. Dat is de vraag. Maar in ieder geval lijken ze wat meer tijd te krijgen. Hoort u zo meer over, is de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Vel. Het is wat drukker eh, ten noorden van Amsterdam. Vooral op de A7 hoorn richting Zaandam. Bij de Zaandijk 5 kilometer. Dan is het aansluiten op de A8 richting Amsterdam... bij knooppunt Koenplein 5 kilometer. Op de A9 alkmaar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp staat 5 kilometer en verderop bij knopen de Rotterpolderplein nog eens drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, terwijl ze hier proberen de valse start tot een uh, mooi, uh, wereldrecord te laten komen... Er zijn natuurlijk nog steeds problemen in Europa. De Grieken krijgen twee jaar extra tijd om hun financiële problemen aan te pakken. Dat werd besloten tijdens een vergadering van ministers van Financiën in Brussel. Het uitstel kost geld uiteraard, want in totaal is ruim 30 miljard euro extra nodig. Maar als het aan minister Dijsselbloem ligt, gaat Griekenland zelf op zoek... naar een manier om dat dan weer te financieren. Correspondent Chris Ostendorf sprak de minister vannacht. Meneer Dijsselbloem, Griekenland krijgt van u twee jaar extra de tijd... om de begroting op orde te brengen. Waarom? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. In de eerste plaats um, hebben ze forse economische tegenwind gehad... wat het erg moeilijk maakt om het tekort nu zo snel terug te brengen. En in de tweede plaats zijn er ook wel forse stappen gezet. Dus de nieuwe Griekse regering heeft de afgelopen maanden... zeker de afgelopen weken zelfs nog... hele forse pakketten aan bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd. Dus dat maakt dat er ook wel enig vertrouwen kan zijn. Maar twee jaar extra uh, tijd, kost dat geld? Dat kost geen geld, uh, althans niet voor ons. Uh, ze zullen zelf daarvoor de financiering uh, moeten zoeken. Binnen het lopende programma dus geen extra geld. Dus als mensen zeggen dat kost zo'n 32 miljard... dan is het niet zo dat Nederland met een tweede, een derde pakket zelfs... over de brug zal moeten komen om Griekenland te helpen? Nee, de Grieken moeten voor deze twee uh, ja, extra een financieel gat uh, zelf zien te vullen. Uh, ze zullen daar zelf voor uh, de financiering moeten vinden. Oproepen van dit IMF om toch schuld te gaan kwijtschelden... dus geld wat landen eerder aan Griekenland hebben geleend. Is dat nog aan de orde? Uh, dat is wat ons betreft niet aan de orde. Schulden of leningen die tussen landen zijn aangegaan... moeten echt altijd worden terugbetaald. Dat is ook altijd zo geweest. Daar houden we gewoon aan vast. Uh, maar we kijken wel naar de langere termijn houdbaarheid... van zeg maar, de staatsschuld van Griekenland. Die is heel hoog. Die ontwikkelt zich ook nog steeds niet goed... Uh, en het heeft geen zin om door te gaan met hulpprogramma's als er uiteindelijk geen perspectief is. Dus dat perspectief moet er komen. Als u zo naar die cijfers kijkt, er komen rapporten, er komen toch weer zorgelijke cijfers uit. Er moet steeds weer nieuw geld bij, er moet extra tijd gegeven worden. Is het probleem eigenlijk wel op te lossen op deze manier, wat sommige mensen noemen doormodderen? Er is ook veel gebeurd, uh, dat gebiedt de eerlijkheid ook om te zeggen. Uh, dus het tekort is heel fors teruggebracht in Griekenland. Uh, de arbeidskosten zijn fors verlaagd, waardoor ze ook weer wat concurrerender worden. En dat is uiteindelijk de oplossing. Griekenland zal weer gewoon een concurrerende economie moeten worden, zichzelf moeten kunnen redden. Uh, zover zijn we nog niet. Uh, en daarvoor is het belangrijk om door te gaan met die programma's, bezuinigingen, hervormingen, de druk erop houden. En ook het oog houden op dat lange termijn perspectief. Als dat er niet meer is, dan hebben de steunprogramma's ook geen zin. Dus die twee horen echt bij elkaar. Waarom krijgen de Grieken op dit moment niet de toezegging... dat die benodigde ruim 30 miljard wordt uitgekeerd uit de toegezegde leningen? Omdat, zoals gezegd, het erg belangrijk is om de drukker op te houden. Wanneer we gewoon zouden zeggen, hier geeft u het geld een succes ermee... dan weet ik niet of we het tempo erin houden. Daarvoor zijn de ervaringen de afgelopen jaren niet zeker genoeg. Dus die druk moet erop blijven, de hervormingen moeten doorgaan. Uh, het land zal zichzelf moeten verbeteren om uiteindelijk weer de begroting zelf te kunnen voeden. Uh, en weer te kunnen gaan exporteren. De economie zal zichzelf moeten gaan redden. Wat moeten ze doen tussen nu en volgende week om u te overtuigen om dat geld wel vrij te geven? En er moeten drie dingen gebeuren. Uh, ik wil zien dat de afspraken van de afgelopen jaren ook allemaal zijn uitgevoerd. Dat overzicht hebben we nog steeds niet op tafel. Ik wil een aantal nadere afspraken over hoe uh, het geld de komende jaren zal worden besteed. Onder andere controlemechanismes op budgetoverschrijdingen, ingrijpen op tijd. En in de derde plaats, we zullen afspraken moeten maken over die enorme schuld die Griekenland achter zich aansleept. Als we daar niet een uh, stevige oplossing voor vinden, dan heeft het doorgaan met programma's ook geen zin. Is er nog hoop voor de Grieken zelf? Ja, dat denk ik zeker. Er zijn ook echt positieve ontwikkelingen, zoals gezegd. Ze zijn al wat concurrerender aan het worden. De arbeidskosten worden gedrukt. Dat is een ongelooflijk vervelend proces voor een samenleving om doorheen te moeten. Het kost gewoon welvaart. Uh, maar er is echt uh, licht aan het einde van deze tunnel. En dat zei uh, minister Dijsselbloem. Hij was in gesprek met onze correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het regeerakkoord is dus aangepast en VVD en Partij van de Arbeid maken 250 miljoen euro vrij voor de versterking van de sociale agenda, meldde PvdA-leider Diederik Samsom gisteravond. Geld kan in overleg met de vakbonden en de werkgevers besteed worden om maatregelen in de WW en het ontslagrecht te verzachten. Voorzitter van de FNV, Ton Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. En verzacht die 250 miljoen de pijn wezenlijk? Nou, die verzachte pijn niet wezenlijk. Het is een klein stap, uh, kleine stap in de goede richting. Maar als je ziet hoe desastreus de verschillende maatregelen rondom ontslagrecht, uh, het uh, onvoldoende uh, minder flexibel maken van de arbeidsmarkt... om, om mensen met, uh, met hele kleine contractjes uh, toch uh, langdurig uh, op, op, op arbeid uh, uh, te kunnen laten aanspreken en de drastische WW-maatregelen, dan is het een kleine stap in de goede richting... maar niet meer dan dat. Mm, maar ik heb zo het vermoeden, meneer Heertsen, dat het hierbij blijft. Moet u niet um, ja, gewoon uw verlies nemen en um, pakken wat u pakken kunt in dit opzicht... namelijk die 250 miljoen, waar u dus ook kennelijk... want dat suggereert Samson, iets over te zeggen heeft, over de invulling daarvan. Nee, dat geldt voor, uh, voor, de, voor het hele pakket aan arbeidsmaatregelen. Daarvan staat in het uh, regeerakkoord dat er uh, nader overleg zal plaatsvinden met de sociale partners mm -hmm. uh, binnen bepaalde kaders. Uh, de, de, deze deze uh, zachtere landing zou je het heel voorzichtig kunnen noemen van de WW-maatregelen. Uh, uh, uh, dat wordt al met ons overlegd en daar speelt deze ook wel een rol in. Mm -hmm. Maar als je ziet hoeveel er in totaal op die arbeidsmarkt wordt uh, bezuinigd en dat ook nog eens in een tijd... Alleen er meer dan 8.000 werklozen bij, uh, bij per maand bijkomen... met al meer dan een half miljoen werklozen in Nederland... dan zijn het allemaal druppeltjes op een plaat die nog steeds gloeiend heet is. Ja, maar goed, de bedoeling is natuurlijk ook dat um, de WW wat versoperd wordt. Uh, althans, dat heb ik begrepen, dat de ideologie daarachter is. Uh, het is deels een bezuiniging, maar deels ook een manier om mensen sneller aan werk te helpen. Dat ze niet te lang in de uitkering blijven. Nee, Zichzelf uh, is de FNV voor gewoon goed werk en het liefst hebben we zoveel mogelijk mensen ook aan het werk. Maar in een tijd dat er gewoon meer dan 8000 banen per maand verloren gaan, mm -hmm. dan kan je dus de uitkeringen wel helemaal schrappen. Maar dat is niet een automatische garantie dat er dan ook werk is. Dat is maar natuurlijk wacht een groot even, de uitkeringen worden toch niet geschrapt? Nee, maar ook nee. Nou, de mensen die, in, uh, die nu recht hebben op, op de WW, die zouden in een nieuwe situatie na één jaar al uh, aan, aan, aan op het bijstandsniveau komen. En dat betekent dat heel veel mensen, ook met goede banen, zodanig inkomensverlies leiden, uh, leiden dat, je na, uh, dat je werkloos bent geworden. Dat kan gebeuren, maar je helemaal gefocust bent op moet ik mijn huis niet verkopen, kan ik überhaupt nog rondkomen per maand dat die focus niet is op een andere baan. Maar gewoon kan ik überhaupt nog in mijn, in mijn woning blijven zitten of moet ik al maatregelen nemen om te gaan verhuizen? Dus het is het, die arbeidsmarktmaatregelen. dat zijn uh, in de stapeling van effecten, zijn dat de verkeerde maatregelen op het verkeerde moment. We zitten diep in een crisis en wat in feite het kabinet doet is uh, de bezuinigingen verergeren, de economische crisis nog verder aanjagen, door mensen uh, uh, niet van werk naar werk te helpen, maar in feite door minder uitkeringen te geven, uh, te veronderstellen dat dat dan werk genereert. Maar werk wat er niet is, kun je toch ook niet genereren? En meneer Heertsen, in dat kader zegt u dan ook van dat nivelleren, dat moet je nu helemaal niet doen. Doen? Nou, dat nivelleren dat, dat werkt uh, op dit moment ook uh, uh, negatief uit op de arbeidsmarkt. Maar waar wij wel voor zijn, en dat, dat hebben we ook al eerder bepleit... is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ja. Dus in dat kader vinden wij het niet verkeerd... Uh, uh, dat, dat aan de bovenkant uh, van, van het loongebouw de mensen ja. wat moeten inleveren te gunsten van, van de mensen aan de onderkant. Maar het is slecht voor de werkgelegenheid niet veel leren. Daar zijn alle deskundigen het wel over Ja, Ja, nou, dat soort maatregelen, als je die dus achter elkaar zet, dan zeggen we dus ook uh, dat de pijn enigszins verzacht is op het terrein van de arbeidsmarkt. Uh, dat is op zich een goede stap, maar niet meer dan dat in een tijd waarin er duizenden werklozen per maand bijkomen. Het, is gewoon allemaal, het blijft allemaal te rigoureus, uh, te omvangrijk en net iets te onderdacht. En wij hopen natuurlijk ook als FNV samen met, uh, met CNV en MAP, maar ook met de werkgevers, wel met het kabinet in gesprek te komen om een aantal van die desastreuze maatregelen om te zetten in beter beleid. Goed, dat gesprek komt nog. FNV-voorzitter uh, Ton Heert, dank u wel. Dan gaan we eens even kijken hoe uh, dit nieuws valt. Robin Visser, Mark Robin Visser in de Achterhoek. Waar de berichten uit Den Haag natuurlijk uh, ook met belangstelling ja. worden gevolgd. Hebben wij al begrepen. Wij staan hier op de prachtige terrassen van het gemeentehuis van Doetinchem. Ik kijk hier uit over de markt. Uh, zo heet het plein hier, maar er wordt hier op dit moment ook een markt opgebouwd. Het is een hele grote markt met meer dan 150 kramen. Ik zeg goedemorgen Doetinchem, goedemorgen. Ja hoor, allemaal lachende gezichten ingepakte marktmensen. En ik sta hier met Nol Verhoeven, fractievoorzitter van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. De VVD is de derde partij in Doetinchem. CDA is twee en de PvdA is uh, de eerste. Meneer Verhoeven, uh, is uw mailbox de afgelopen weken ook ontploft... zoals bij veel van uw partijgenoten? Hij is niet ontploft, uh, nee. maar er was nadrukkelijk uh, onrust binnen de VVD. Ja. En uh, daar hebben wij uh, ook het een en ander van meegekregen. Wat kreeg u daarvan mee hier in Doetinchem? Ja, leden die uh, heel erg uh, ongerust waren over de gevolgen uh, van het nieuwe kabinetsbeleid. En uh, wat dat voor hun betekende. Maar ook uh, uh, is dit de lijn van de VVD die, uh, die wij, uh, waarvoor wij hebben gekozen en die we uit willen dragen. Ja, ja, ja. Nou, er is het een en ander veranderd inmiddels, hè? Ja. Uh, de, ik denk dat na een uh, moeizame stad. Uh, er uh, volgens mij heel constructief is overlegd Partij van Aamid en VVD beiden uh, hebben uh, uh, in de geest van uh, de onderhandelingen uh, een reparatie hebben doorgevoerd. Die wat ons betreft, dus voor de VVD, winst is. Uh, en die maakt dat we nu uh, gewoon aan de slag kunnen. Heeft u al reacties uit uw achterban hier op deze korte termijn ontvangen? De, een aantal en die waren overwegend positief. Maar ook hierbij geldt wel dat het heel erg gefocust wordt op uh, een onderdeel van het hele beleid. En het wel gaat om het integrale verhaal. Ja. En dat is volgens mij gisteren door uh, Halber ook nog eens nadrukkelijk uh, aangegeven. En dat geldt voor ons dus uh, ook nadrukkelijk. Het is niet alleen maar uh, dus de inkomensafhankelijke zorgpremie of uh, het alternatief wat nu voor ligt. Het is het integrale pakket. Ja. Nederland heeft zijn huishoudboekje niet op orde. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. En die, uh, uh, nee, die worden uitgelegd. En daar is dit een van de onderdelen van. Ja, ja. Zeg, uh, meneer Voever, wat gaat u vandaag doen? Ik ga vandaag gewoon aan het werk. Ja, wat nou, doet u? u even over... ik, ja? ik, heb een, uh, ik beheer uh, bij de sint willi gebouwen en uh, het landgoed. Aha. Uh, ik heb nog een beetje akkerbouw. Ook en ook. Uh, vandaag ga ik uh, het bos in. Oh, u gaat het bos in. Ja, het bos maar in. ik wil voorstellen, voordat we het bos in gaan, dat we misschien eerst even een rondje over de markt uh, kunnen lopen. Heel ja, goed. Kijken hoe de bomen er hiervoor staan. Ja? Dat is prima. Oké, okay. tot straks. En meer op onze website leest u over dat aangepaste regeerakkoord en het nieuwe nivelleren. Alles daarover op nos.nl. Meer reacties hoort u zo dadelijk bij ons. Meer reacties op Rutte 2,1 na half acht. Om te beginnen met Alexander Pechtot, D66-leider.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 Ga naar Dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen Up met 100% jubileumkorting. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Het is er allemaal niet beter op geworden. Het is, uh, ze hebben de PvdA is helemaal door de knieën gegaan. De hoogste inkomens die, uh, hoeven minder in te leveren... terwijl de allerhoogste inkomens uh, al helemaal niet inleverden. Uh, de echte grote maatregelen die de mensen raken... daar verandert helemaal niks aan. Premier Rutte en PVV-leider Samsom kondigden gisteren aan... dat de inkomensafhankelijke zorgpremie niet wordt ingevoerd. Rutte bood daarbij zijn excuses aan. En die maatregel blijkt de verkeerde maatregel te zijn. Althans, in die zin dat die maatregel, met name ook in mijn achterban, niet gedragen wordt. En ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan... aan iedereen die in de afgelopen weken daardoor in verwarring is geraakt. Het kabinet verkleint de inkomensverschillen nu via de belastingen. PVV-leider Wilders zegt dat de premier het beste zijn ontslag kan indienen bij de koningin. Hij zegt dat de middeninkomens de klos zijn onder leiding van de VVD. In de Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de regeringsverklaring. Want dat kan nu doorgaan. En zometeen een gesprek met D66-leider Pechtold op deze zender. De ministers van Financiën van de Eurolanden overwegen Griekenland nog twee jaar de tijd te geven om de economie te hervormen. Ze hebben gesproken over de volgende 31 miljard euro aan noodsteun. Maar ze kwamen niet tot een besluit. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat Griekenland extra tijd moet krijgen om aan de begroting te sleutelen.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 In Amerika heeft de FBI het huis van de minares van voormalig CIA-chef David Petraeus doorzocht. Een woordvoerder wil niet zeggen waar de agenten naar op zoek waren. Maar een oud medewerker van de politiedienst vertelt dat de FBI zo'n onderzoek alleen doet als de agenten zeker zijn dat Petraeus betrokken is bij iets crimineels. Normaal in een case like this de FBI is extremely cautious about not uh legde is is security breach eind vorige week zijn functie neer nadat bekend was geworden dat hij een verhouding had met zijn biograaf Paula Broadwell. Tanja Nijmeijer wil graag naar Nederland komen... om uitleg te geven over de strijd van de FARC. Dat heeft ze gezegd in een interview. Ze zei dat ze Nederland mist, dat ze naar de Nederlandse radio luistert... en dat ze nostalgisch en verdrietig wordt als ze het volkslied hoort. Nijmeijer sloot zich tien jaar geleden aan bij de FARC. Ze is op dit moment in Cuba voor onderhandelingen met de Colombiaanse regering. Fosforfabriek Termfos heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf in Vlissingen verkeert al anderhalve maand in surveillance van betaling. De voorraad fosforerts is bijna op. En er is geen geld meer om nieuwe grondstof te kopen, zegt de woordvoerder. Die voorraad erts die we verwerken in Vlissingen om elders te worden geproduceerd, die, die is op. En, uh, althans, die zal van de week op zijn. En daar hebben we met het personeel over gecommuniceerd... dat dat ook het moment is waarop we de productie in uh, Vlissingen gaan staken. De curator hoopt dat een koper het bedrijf wil overnemen. Voor een groot deel van de 450 medewerkers van Termfos wordt ontslag aangevraagd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Opbouw van een hoge drukgebied ten oosten van Nederland... heeft voor vandaag een niet al te gunstige uitwerking op het weer.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 Een paar vallen op, die zijn ook wat langer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopende op 8 kilometer, A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 7. Een aanrijding op de A67 Venlo richting Eindhoven... tussen Afritzomer en Gelder op nog 9 kilometer. Daar is de reis ook dicht. Zoekt u een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers? Dan vraagt u zich vast af wat de beste keuze voor hen is.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio In Journaal. U kunt ons volgen op internet, nos.nl, en daar vindt u alle aanpassingen in het regeerakkoord. Ja, en ook de excuses van Mark Rutte. En met die excuses is de inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan. De belastingen gaan in ruil daarvoor niet omlaag. En voor de Partij van de Arbeid komt er 250 miljoen euro voor verzachtende maatregelen in de WW en het ontslagrecht. En daarmee is het regeerakkoord tot tevredenheid van de VVD en PvdA aangepast we zijn natuurlijk benieuwd hoe de rest erover denkt. Alexander Pechtold bijvoorbeeld, fractievoorzitter van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook tevreden? Nou, ik ben heel erg blij dat dat onzalig plan om inkomenspolitiek te gaan bedrijven via de zorgpremie... dat dat van tafel is, want dat was uh, een slecht idee. En verder? Ja, uh, het was uh, natuurlijk een beetje een rare start voor een kabinet. We hebben zo dadelijk een, uh, een regeringsverklaring, terwijl ik pas gisteravond uh, precies wist waarover we nou eigenlijk gingen, gingen praten. En ik denk dat het voor heel veel mensen nog steeds onduidelijk is, omdat ja, we zitten weer helemaal terug in de tijd van de inkomenswolken en puntenwolken. En dat let natuurlijk erg af van de hoofdboodschap waar het kabinet wat mij betreft nu hard mee bezig moet uh, gaan. En dat is het zorgen dat de staatsschuld wordt teruggebracht, het begrotingstekort, dat we gaan hervormen. Uh, en er zitten wat mij betreft ook genoeg aanknopingspunten om daar nou vandaag maar eens uh, okay. de zaklamp op te gaan zetten. Want heeft u genoeg tijd gekregen om uh, de boel te bekijken? Is, is, het, is het u duidelijk wat, er, wat het kabinet nu voor plan is? Ja, nou ja, zorgplan van tafel en nu via uh, de belastingen alsnog uh, nivelleren, inkomenspolitiek, daar ben ik op zich tegen. Ja. Nederland heeft een vrij redelijke verdeling als het gaat om hoge en lage inkomens. En het lost, en dat is het allerbelangrijkste, helemaal niets op. Nou, het kost om... zelfs banen, hè? hebben wij het in inmiddels. Ja, het kost banen, het lost niks op voor, voor staatsschuld of begrotingstekort. Uh, en ja, dat.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 Jazeker, dat waren we ook van plan. Het ja. kabinet aantrof zei constructief waar het kan, kritisch waar het moet. Nou, We zijn natuurlijk de afgelopen weken vooral kritisch geweest... omdat we dachten, dit is heel slecht voor de zorg. En maar heeft, ons... u, heeft u de mening gekregen dat u, u, uw mening op prijs wordt gesteld inmiddels? Nou... Schoorvoetend merk ik dat er zelfs wat contact is. Dat is oh. al die weken oh. niet geweest. Nee, Vertelt u maar, eens meer? Nou, we worden op de hoogte gehouden van uh, de procedure. U dat bent gebeld? Zelf, dat is heel wat. Ja, nou, ik, je belt zelf ook wel eens van jongens, wat denken jullie? Wanneer gaan we nou dat debat eens houden? Dus ik merk dat dat nou ook wel over en weer iets meer uh, leidt tot van... misschien moeten we elkaar eens even meenemen en niet verrassen. Maar even, even uh, serieus, u bent gebeld? Of? Niet over de inhoud, maar oh, okay. gewoon puur. Ik heb zelf gebeld van wanneer gaan we nou dat debat hebben. Mensen zitten ja. te wachten, we hebben het nou een paar keer uitgegeven. En met wie belt u dan? Mag ik vragen? Dan bel ik met de collega's, dus dan bel ik met, met Helstra. Of ik bedoel, uh, Samson was het gisteren niet, maar dan bel ik met Helstra. Dan vraag ik, wanneer kunnen we. Nou, dat lijkt me prima. En ik bel natuurlijk ook met collega's uit de oppositie... omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een toch erg raar beeld... Dat, uh, ja, dat een kabinet aantreedt eigenlijk geen regeerakkoord heeft volwaardig. En dat de oppositie ook maar uh, wat aan het gissen is. Ik vind dat een heel slecht beeld voor het vertrouwen. Wat mensen nou juist na verkiezingen moesten hebben. Mm -hmm. Dat er een kabinet aankomt wat stabiel uh, aan de slag kan. Goed. Nou, het vertrouwen is dan misschien iets hersteld. Blijft staan dat er 46 miljard bezuinigd gaat worden. U bent ook ten dele verantwoordelijk voor uh, dat enorme bedrag. Want een deel daarvan ja. komt ook uit dat vijfpartijenakkoord. Is het niet wat veel? 46 miljard om te bezuinigen? Ja, Mo moet je dat wel doen in deze economisch slechte tijden? Ja, u komt nu met een getal en doet alsof dat nieuw is. Ja, dat werd gisteren nou, door, ja. door Rutte en Samson allemaal gebracht. Als, als het vroeg... nog eens zo opgeteld wordt, dan zie je het nog weer eens, hè? Ja, maar ja, het is altijd nog op een, op een, op een begroting van, van, van meer dan uh, van een paar honderd miljard. Dus het is, het is natuurlijk veel. En een deel zit nu in lasten. Uh, en dat zullen we merken via belastingen. Ja. Kijk, wij, wij hebben nog steeds begrotingstekort. Zelfs al bezuinigen we die, die 46 miljard over die hele periode dan dan nog steeds. Uh, hebben we uh, een uh, hebben we nog steeds een staatsschuld van meer dan 400 miljard. Die we door gaan schuiven naar de volgende generatie als ja. we deze operatie niet doen. Ja. Dus deze 66 is daarom ook... In die houding van, nou, het is misschien niet het kabinet waar wij aan mee kunnen doen, maar het kan wel een kabinet zijn wat die belangrijke hervormingen eh, doet op arbeid, op wonen, op, op het bestuur. Dat zijn zaken die eigenlijk de afgelopen tien jaar hadden moeten gebeuren, maar die niet gebeurd zijn. Is, uh, want u bent uh, constructief, althans u wilt graag uh, uh, samenwerken... Hè, om ja. Nederland erbovenop te helpen, zoals u het beschrijft. Hoe zal dat met de rest zijn? Want uh, uh, zou het niet zo zijn dat dit kabinet inmiddels aangeschoten wild is... en dus ook opnieuw steeds aangevallen wordt door uh, andere partijen? Door, uh, ja. Kan ik me voorstellen, partijen uit, uit de samenleving die het anders willen zien? Nee, nou ja, kijk, die gok heeft... Kunt u dat nog eens herhalen, meneer Pechtel? Want de... ik hoorde u even niet. Ik zei, die gok hebben ze wel genomen, ja. uh, omdat ze uh, uh, he, hebben uitgelegd de verkiezingsuitslag als een, als een stem op, op deze twee partijen. Ja, dat is, dat is wel zo, maar vaak was die stem bedoeld om de ander uit, uit het torentje of uit de regering te houden. Ja. Uh, men zal nu moeten samenwerken, men zal dus draagvlak uh, uh, moeten zien te vinden. Uh, ja, Dat is de eerste weken niet zo goed gegaan, de oppositie was er ook niet bij betrokken, dat zijn ook wel... Partijen die dadelijk nodig zijn om constructief in de Eerste Kamer mee te werken. Nou, dat ging bij dat, bij dat zorgpremieplan al helemaal valikant mis. Dus ik hoop dat, dat die excuses waar Rutte het gisteren over had, die, dat die ook omgezet worden in het toch zoeken naar meer draagvlakken. Het, het komt mij toch een beetje over als een regeerakkoord dat vanuit partijprogramma's opgeschreven is in, met het woord gunnen voorop, nee. maar niet vertaald is. Hoe komt dat bij mensen vervolgens individueel over? Maar nog steeds niet dus, begrijp ik. Nou ja, ik bedoel, uh, communicatie in, in politiek. Ik heb dat ook met dat vijfpartijjakken gehoord gemerkt. Uh, dat betekent dat je heel veel tijd neemt om uit te leggen waarom je het doet en wat je doet. En wij hadden dat toen ook uh, met de reiskosten die opeens tot een groot mm -hmm. probleem leiden. Uh, ja, dat, dat, dat zal echt beter moeten. En wat dat betreft vind ik de doorbraak door gewoon te zeggen, ik heb het fout gedaan, excuus, vind ik al een hele belangrijke. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66. Dank. Graag gedaan. Tom van Trek, goedemorgen. Goedemorgen. Het uh, tennisseizoen zit erop. Ja. Roger Federer en Novak Djokovic stonden maar weer eens tegenover elkaar. Finale ja. van de ATP World Tour Finals in Londen en Djokovic won. Terecht is hij de beste speler geweest het afgelopen seizoen. Nou, het was een fantastisch tennisseizoen met inderdaad hele wisselende uh, koningen, zeg maar. Murray, die ook aangesloten is dit jaar. Del Potro die eraan zat te komen, maar gisteren Djokovic, Federer, ja het bewezen nog maar eens hoe ongelooflijk mooi die sport kan zijn. En die toernooi dat het valt wel eens een beetje raar, zo einde van het jaar... dat je denkt, wie heeft er nog zin in? Nou, daar hoefde je gisteravond niet aan te twijfelen. Het ging er echt vol op. Vedere 3-0 voor, maar die Djokovic eerder deze week ook gezien... en eigenlijk het hele seizoen. Als hij in de problemen komt, kan hij zijn aller, aller, allerbeste tennis produceren. Het is ongelooflijk. Hij kwam 3-0 achter. Dan denk je al bijna, god, die eerste set is gelopen. Maar dan richt hij zich weer op. En nou, het werd er werkelijk een fantastisch gevecht. Er werd geen punt cadeau gegeven. Vedere zes keer dit toernooi gewonnen. Ja, daar hoef je eigenlijk niks meer over te vertellen... Voor Djokovic is het de tweede keer. En het ging er echt om, veel meer dan om de prijzengeld geld of het toernooiwinst. Het ging echt twee mannen, echt mannen die dachten: ik wil de beste zijn vanavond. En uh, ja, Djokovic uh, won dat en is toch wel de koning van dit seizoen. Maar Federer blijft natuurlijk ook wel een fenomeen dat hij het jaar in jaar uit uh, maar volhoudt. Maar gisteren was echt een enorme reclame voor tennis. Ik trilde nog een beetje van uh, als je Zoals jij je horen het. het. Ja. Nou, dan gaan we even naar Ajax. En laten we het even los, dat nieuws. Ja. Want uh, Ajax. Um, moet op zoek naar een nieuwe sponsor. Uh, Egon ja. stopt in de zomer van 2014. Dus een seizoen eerder dan aanvankelijk was afgesproken. Ja. Het lijkt me vervelend voor, uh, voor de club. Dat is allemaal niet makkelijk. Er was een, een vijfjarig contract met een optie naar zeven jaar. Dat gaat nu naar zes jaar. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat nog vrij chic van Egon. Het gaat om een bedrag van 10 tot 12 miljoen euro. En daarmee zeg je terecht, zal het zelf voor een club als Ajax, zoals veel mensen zeggen, niet zo makkelijk zijn in deze woelige economische tijden om een dergelijke sponsor weer te vinden voor een dergelijke bedrag. Want je ziet dat grote bedrijven eh, toch ook steeds meer moeite hebben om dit soort bedragen los te maken. Ze moeten dat ook kunnen uitleggen aan hun eigen medewerkers. Ze moeten dat kunnen uitleggen aan hun klanten. En dit zijn natuurlijk enorme bedragen. Het is chic van Egon omdat ze Ajax eh, anderhalf jaar eigenlijk nu de tijd geven om een nieuwe sponsor te vinden. Ze blijven daarna ook nog wel als partner verbonden. Dat is dan weer een ander soort van samenwerking. Maar een nieuwe shirtsponsor, ja kijk Ajax vindt natuurlijk altijd wel een nieuwe shirtsponsor, maar heel interessant wordt in deze tijd of ze het ook voor een dergelijk bedrag kunnen gaan ja. vinden. Dus dat zal nog een hele strijd worden. Wij gaan dat volgen. Samen met ja. jou. Tom van het okay. Hek, dankjewel weer. En succes en <laughs> Het Regeerrekord is aangepast, maar het nivelleren blijft. Maar hoe? Via de belasting, via de inkomstenbelasting. Hoe dat dan gaat, vragen we aan hoogleraar Fiscale Economie, Peter Kavala. Svordat de Eerste Verkeersinformatie, bij de ANWB, Jolande van der Velden. Bij elkaar staat er nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging, toch wel rondom Amsterdam. Vooral op de A6, de A7 en de A8 staan wat langere files. Uh, verder op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden tussen Buddel en Knopend Heide over 9 kilometer. Een kopstaartbotsing op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop 10 kilometer. Bij Gelderop is de linker reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, het is inmiddels uh, wel duidelijk, denk ik. Of misschien bent u net pas wakker, heeft dit helemaal niet meegekregen. Het kabinet ziet af van de inkomensafhankelijke zorgpremie. En het uh, verkleinen van de inkomensverschillen gebeurt straks via de belastingen. Zo is het regierakkoord gerepareerd, zullen we maar zeggen. De invoering van deze belastingmaatregelen wordt over drie jaar verspreid. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie. Welkom in de uitzending, meneer Kavelaars. Goedemorgen. Want wij kunnen wel wat uitleg gebruiken. En duiding, hier uh, is maar eens even: wat is uw eerste indruk van de nieuwe plannen? Uh, nou, ik denk op zich dat de richting wel, uh, wel goed is, want men gaat uh, aan de heffingskortingen sleutelen en met name de arbeidskorting uh, wordt wat hoger uh, in de eerste instantie en uh, arbeidskorting die levert vooral een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid. Dus uh, dat is in ieder geval qua richting een, denk ik een verstandige zet. En dat ja, is daarnaast... beter om met deze instrumenten um, inkomenspolitiek te bedrijven dan via bijvoorbeeld de zorgpremie? Ziet u dat zo? Uh, ja, dat denk ik inderdaad dat dat wel is, omdat uh, de kortingen ook een bredere bereik, uh, bereik hebben en vooral de arbeidsmarkt ook uh, positief beïnvloeden. En de algemene heffingskorting is ook wat dat betreft wat breder, want ook daar wordt aangesleuteld. Uh, dus de, de richting is inderdaad wat beter en het is natuurlijk wel zo, dat moeten we ons realiseren. Deze maatregelen gaan voor de hoge inkomens uh, ook een rol spelen. Hè. Die gaan natuurlijk ook in deze plannen wel op achteruit, uh, maar minder dan in uh, het oorspronkelijke voorstel. Dus uh, in zoverre zit er natuurlijk uh, wat, wat minder nivellering in dan oorspronkelijk bedoeld. Want ja, dat was natuurlijk ook uitdrukkelijk de inzet van het heroverleg, zeg maar. Ja, meneer Kavella, laten we bij het begin beginnen... die kortingen, hè, dat, dat, dat is al een nivelleringsmaatregel... want de lagere inkomens profiteren daar dan meer van dan de hogere. Uh, ja, voor, nou enerzijds gaat men de kortingen verhogen. Hè. We hebben het over twee kortingen, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. En de al, algemene heffingskorting die gaat men wat extra verhogen. Uh, die komt dan uh, uit op uh, zeg maar ongeveer uh, 2300 euro. Uh, dus dat is op zich mooi, dat is een voordeel. Maar tegelijkertijd gaat men die ook Afbouwen. En dat afbouwen gebeurt naarmate het inkomen stijgt. En die afbouw die vindt plaats tussen een inkomen van ongeveer 21.000 euro en een inkomen van 63.000 euro. Uh, dan gaat hij niet helemaal naar nul, dan blijft hij ongeveer 1100 euro... Van, vanaf dat inkomen van 63.000 euro. Dus daar zit zeg maar, het nadeel voor de hogere inkomens. Hè. Die, die gaan op dat punt erop achteruit. Ja, we hebben al eerder gesteld, er is iets minder voordeel voor de hogere inkomens. Zo moeten we het zien. En, en wat lagere belastingdruk voor de lagere inkomens, via deze ja. korting. Precies, daar komt het op neer, want door die, door die verhoging van de uh, algemene heffingskorting profiteren daar de lagere inkomens uh, wat meer van. Ja. En door de afbouw komt de druk uh, nog wat meer te liggen bij die hogere inkomens. Hey, Even het verschil tussen arbeidskorting en heffingskorting, wat, wat is dat? Uh, nou, de heffingskorting die krijgt iedereen die zeg maar gewoon inkomen heeft, dus daar elke belastingplichtige zeg maar heeft daar min of meer recht op. En de arbeidskorting die komt alleen terecht bij degene die zeg maar in het arbeidsproces uh, zeg maar aan het arbeidsproces deelnemen. Mm -hmm. Dus dat is een beperktere, beperktere uh, groep. Maar als we dan en... kijken naar uh, uh, het, het verlangen van de VVD om werken interessant te houden en te maken, ziet u dat dan terug in uh, deze um, uh, manier van? Uh, ja, beïnvloeden van de arbeidskorting. Ja, zeker wel. Want de arbeidskorting die, we hebben het daar nog op zich nog niet over gehad. Maar de arbeidskorting gaat dus ook volgens een fors stuk omhoog. Mm -hmm. Dus dat is belangrijk. Hè? Dat stimuleert dus inderdaad die arbeid. En uh, die komt zowel bij de hoge als in ginsel... bij de lage, uh, en bij de lage en bij de hoge inkomens terecht. Alleen wat men ook hier dan vervolgens zegt, is dat die arbeidskorting afgebouwd gaat worden. Dat was al uh, het plan volgens regeerakkoord 1. Alleen daar zou die afbouw, zeg maar, uh, wat op een wat andere plek zitten. En nu bouwt men hem helemaal af tot nul... bij een inkomen vanaf 110.000. Dus als je uh, zeg maar meer dan zo'n inkomen verdient... dan heb je voortaan uh, geen recht meer op de arbeidskorting. Dus die komt echt te liggen bij de ja, bij lage en bij de middeningroepen. Zeg maar. Ja. maar toch zegt u net, als het inkomen stijgt... dan heb je minder voordeel. Dus als je van plan bent meer te gaan werken, carrière maakt... Ja, dan word je toch niet echt beloond. Nee, dat klopt voor de, voor de echt hoge inkomens. Hè? Want tot 110.000 blijft die natuurlijk op zich wel bestaan. Daar wordt die overigens wel afgebouwd, want ja. die afbouw bij die arbeidskorting die loopt al vanaf 43.000. Dus dat is op zich natuurlijk ja relatief wel snel. En die loopt, die wordt dan afgebouwd over het traject 43.000. Uh, Euro tot 110.000 inkomen. Dus je kunt wel zeggen dat de arbeidskorting echt vooral op de, op de onderkant van de arbeidsmarkt uh, is, is gericht. En uh, op zich is dat, uh, laat ik zeggen, economisch niet helemaal onverstandig uh, om, dat, uh, om dat in te komen. Omdat daar, zeg maar, het, het meest te verdienen valt met zo'n arbeidskorting. De arbeidskorting uh, wordt steeds ineffectiever, zeg maar, uh, naarmate het inkomen hoger wordt. Alleen, ja, het was natuurlijk op zich mooi geweest... als die afbouw wat later zou beginnen. Uh, maar goed, dat is een kwestie van uh, geld hebben... en dat heeft het kabinet niet, dus uh, daar zat men, uh, was men gebonden. Oké, okay, de, de, de angst ook die uitgesproken is, is dat bijvoorbeeld partners... met name dan vrouwen minder zouden gaan werken... door de eerdere plannen van het kabinet. Uh, omdat ja, men dan met twee inkomens zit... die komen dan in de gevarenzone terecht. Laat ik het zo maar even omschrijven. Hoe is dat nu? Nou, ik denk dat dat effect uh, zich bij deze maatregelen... niet of nauwelijks uh, zal, zal voordoen. En zeker niet significant zal zijn. Ik verwacht dat, verwacht dat niet. Dat is in het algemeen niet het kenmerk zeg maar, van het sleutelen aan dit soort, uh, dit soort kortingen. Er zijn wel andere kortingen waar dat eventueel denkbaar is. Uh, waar het vooral inderdaad van, nou ja, van, van tweede inkomen afhankelijk is of nee. van kinderen. Maar dat speelt bij deze kortingen niet. Dus ik uh, zie dat effect uh, hier niet, uh, niet optreden. Dus dat is op zich uh, positief. Ja, ik ga maar nog even tot slot. Hè. De belasting schrijven, um, ja, dat, om niet in percentages te versterken de lengte van die belastingschijven verandert. Vindt u het een, een, een begrijpelijke aanpassing... of een beetje gemiste kans om het belastingssysteem wat te versimpelen? Nou, die, die, die lengte van die schijf heeft met versimpeling niet zoveel te maken. Nee. Um, het, eigenlijk is het alleen hier een kwestie van waar leg je de druk. Um, dus wat dat betreft um, uh, draagt het niks bij aan een vereenvoudiging. Um, ik vraag mezelf ook af of, of men die, die schijflengte niet op hetzelfde niveau had kunnen houden. En misschien nog wat meer geld in de arbeidskorting had, uh, had kunnen stoppen. Zoals gezegd, omdat dat een redelijk positief instrument is. Oh, ja. uh, maar goed, hij gaat nu inderdaad de, met name de derde schijf alleen over ons hoor. Dus dat is toch wat weer de hogere schijf. Die, uh, die wordt nog eens extra verlengd met ongeveer een bedrag van 2000. Euro. Dus dat betekent dat je iets later zeg maar, in uh, de vierde schijf van 52% terechtkomt. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Ja, je ontkomt er niet aan de voorpagina's van de ochtendkranten. Aandacht voor de excuses van Rutte. En uh, met je ontkomt er niet aan bedoel ik die van uh, De Telegraaf. Um, Rutte, ik heb een fout gemaakt. En uh, groot op de voorpagina knieval. Dat is ook trouwens wat kleiner dan de kop van het AD. zorgplan is nu van de baan, maar aan nivelleren ontkomt het kabinet niet, schrijven de kranten. Dat gaat nu uh, niet via de inkomensafhankelijke zorgpremie, zoals eerder afgesproken. U hoorde dat bij ons ook al, maar via belasting. Opmerkelijk is dat de Volkskrant en Trouw het niet met elkaar eens zijn. De Volkskrant schrijft namelijk, het kabinet nivelleert fors minder... en Trouw meldt Rutte 2 iets minder hm. nivellerend. Ja. Op onze website nos.nl een overzicht van Trouwens... wat er is aangepast in het meest recente regeerakkoord. Ook maar even naar Twitter. Marianne Thieme bijvoorbeeld... van de Partij voor de Dieren is daar aanwezig vanochtend. Uitkomstkwartetakkoord. Lever jij inkomens, inkomensafhankelijke zorgpremie in... dan mag jij in het midden staan en heel trots kijken. Okay. Volgens deskundigen is het niet eerder voorgekomen dat een regeerakkoord zo vlak voor het debat over de regeringsverklaring zo drastisch wordt aangepast. Dan naar de Verenigde Staten. Daar is president Obama druk bezig met de verdeling van ministersposten. Volgens de Washington Post is het de kans groot dat oud-presidentskandidaat John Kerry de nieuwe minister van Defensie wordt. Obama's VN-gezant Susan Rice volgt mogelijk Hillary Clinton op als minister van Buitenlandse Zaken. Een hoog aantal ambtenaren, een aantal hoge ambtenaren, is er volgens de krant zeker van dat Rice die post inderdaad krijgt. Ook moet Obama op zoek naar een vervanger voor CIA-directeur David Petraeus... die eind vorige week zijn ontslag indiende... omdat hij een buitenechtelijke affaire had. Als, uh opvolger een relatie, hè, want affaire is meestal buiten echt. Ja, goed. Als opvoerger van Petraeus wordt uh, John Brennan genoemd. Hij is op dit moment uh, een van Obama's belangrijkste adviseurs op het gebied van terrorismebestrijding. En de soap rondom Petraeus is nog niet voorbij. FBI heeft een inval gedaan in het huis van een ex-minares van de voormalige CIA baas in North Carolina. En ABC News heeft op haar website een tijdlijn met gebeurtenissen die leiden tot de val van Petraeus. Hij hoort er later ook meer over in het Radio 1 journaal. Sommige zogenoemde scheefhuurders kunnen komende zomer een maximale huurverhoging van ruim 10% tegemoet zien. Dat zegt de regeringspartij PvdA in de Volkskrant. Het gaat om huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro per jaar in sociale huurwoningen met een relatief zeer lage huur. Nederlandse kust blijft onverminderd populair bij toeristen uit binnen- en buitenland. Vorig jaar vierden ongeveer 1,7 miljoen buitenlandse toeristen. en 3 miljoen Nederlandse vakantiegangers hun vakantie langs de kust. Goed nieuws voor schaatsend Nederland: het failliete Fleef is verkocht. Dat meldt de omroep Flevoland. De nieuwe eigenaar zou nog onderzoeken of de schaatsban heropend kan worden. Levenhuis was met 5 kilometer de langste kunstijsbaan van Nederland... en ging vorig jaar failliet. Na sluiting bleek dat er vier jaar lang koelvloeistof was weggelekt uit de baan. Meer dan 150.000 liter was er in de bodem terechtgekomen. Deel daarvan is door de natuur afgebroken... en er wordt nog onderzoek gedaan naar de milieuschade. Blijft u luisteren. Zo dadelijk meer over het aangepaste regeerakkoord. Het nieuwe nivelleren doen we met Marcel Bril onder andere. En we spreken ook fractievoorzitter van het CDA Buma... en ook natuurlijk meer over betrayers en affaire.